Vrijlatingen hebben mogelijk te maken met het bezoek... dat de Chinese premier Wen Jiabao brengt aan Europa. Syrische ordentroepen hebben de afgelopen dag... op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswaat ten zuiden van Damascus opende militairen het vuur... toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep... op een betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damaskus... en in Qusir bij de Libanese grens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 Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zarada Groenhart. De grootste pieken en de diepe dalen bij het samenwonen. Daar hebben we het vannacht over in Lust. Mario, goedemorgen inmiddels. Goedemorgen. Mario, jij hebt samen gewoon met een dame. die een bijzonder ding had waar jij je aan hebt geërgerd. Ja, dat klopt, ja. Wat? Die was een beetje dwangneurotisch aan het schoonmaken s'nachts. <laughs> Wacht, ik moet even lang. Dwangneurotisch aan het schoonmaken s'nachts. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, nou, gewoon het hele huis stofzuigen, uh, De ramen lappen. S'nachts? Midden en, in de nacht? Ja, midden in de nacht, ja. Wakker je worden daarvoor. word en dan staat er iemand de ramen te lappen. <laughs> dat vind ik echt best wel angstaanjagend. Ja, dat heeft me goed. En, en wat was dan het excuus? Het huis moest schoon zijn. Ja? Ja, ze had er op de dag ook tijd voor me. Ik kan me ook wel voorstellen, of dat zou ik dan zijn, misschien ligt dat aan mij, dat je dat de eerste keer dat je dat ziet, dat je, dat je dat raar vindt, maar ook wel een beetje geinig. Ja, ik moest eerst wel even lachen, maar op een gegeven moment wordt het best wel irritant. Op een gegeven moment werd het echt een ergernis. Ja, op een gegeven moment ging het zover dat het bed het wel had, erin lag. <laughs> midden in de nacht ook? Ja, midden in de nacht. Nou, jij had daar dus uh, behoorlijk wat problemen mee. Was het voor haar ook een probleem, of deed zij dat gewoon? Nou, ze deed het gewoon. Hoe, hoe, nou ja, we hebben het vannacht uh, in lust over hoe om te gaan met de ergernissen van je partners waar je achter komt op het moment dat je gaat samenwonen. Jij wist dat hiervoor, neem ik aan niet. Nee, nee, dat wist ik niet. Hoe ging je er uiteindelijk in begin mee om? Begin, uh, in het begin deed ze het ook niet. In het begin deed het gewoon overdag. Ja, en op een gegeven moment was het uh, even s'avonds wat doen en uh, nou, dan ging ik vast naar bed en uh, ja, dat, dat duurde steeds langer en langer voordat ze uh, naar bed kwam. En dan ging het hele huis eraan, werd er overal schoongemaakt. Ja. Jeetje, hoe, uh, hoe heeft dit uiteindelijk, uh, hoe is dit geëindigd? Nou, op een gegeven moment uh, ja, heb ik hem vriendelijk verzocht om uh, weer op de eigen te gaan wonen. En het, Echt uh, ja, ja ik, ik, ik zei het eigenlijk uh, net voordat ik uh, moest gaan werken, want ja, ik vond het natuurlijk wel een beetje lullig. En uh, nou, als we zouden spullen pakken en uh, weggaan, en toen kwam ik thuis. En uh, ja, toen hadden we het omgekeerde. Ze waren alle kasten leeggehaald. Net zoals in zo'n film, dat je thuis komt en je klerenkast ligt helemaal overhoop. Gewoon alles eruit, over de grond heen. Dus na avond, na avond, nacht, na nacht hebben schoongemaakt, heeft ze uiteindelijk je huis in grote rotzooi achtergelaten toen ze wegging. Ja, ze liet gewoon een bende achter. Alle kasten open, van alles eruit, kleren allemaal over de grond. Maar dit was echt de reden, deze schoonmaaktik, om een punt achter de relatie te zetten. Ja, voor mij wel. Uh, ik, bedoel, ik werk op de dag, dus uh, ik moet toch wel een beetje kunnen slapen s'nachts. Jeetje. Nu ga ik even iets heel trutters, heel iets Oprah Winfrey-achtig zeggen. Maar jullie gingen er niet over praten bij een therapeut of zoiets? Nou, om de relatie te redden. Ik, ik heb het er natuurlijk wel over gehad. Uh, ja, op, uh, als ze blijft doorgaan ermee, dan, uh, ja, dan is ze voor mij klaar op een gegeven moment natuurlijk. Maar wat was haar eigen verklaring dan? Ze wist zelf... Toch denk ik ook wel dat het een beetje bijzonder was als je om drie uur s'nachts ramen staat te lappen, elke nacht. Ja, dat lijkt mij ook, maar het drong gewoon niet te door. Jeetje. En moest gewoon, het was, dan... gewoon. was, was... vies. Het was, het, was, het was vies, het moest gewoon. Ja. Heb je na dit uh, fantastische avontuur, uh, ben je nog wel eens gaan samenwonen, Mario? Uh, nee, nee, dat, uh, dat doen we maar even niet. Je bent voor altijd uh, afgekikt van het samenwonen. Nou ja, verhaal dat weet je niet natuurlijk. Maar voorlopig... Uh, nee, Voel. voor mij hoeft het even niet. Voorlopig Heb je niks in de show gehoord waarvan je denkt... Nou, dat ga ik dan in elk geval meenemen. We hebben natuurlijk gesproken met een aantal experts. Dat zijn een aantal dingen die ik mee wil nemen... als ik het nog een keer ga proberen. Uh, nee, nee, niet echt. Ik, uh... <laughs> je bent niet altijd overtuigd. Okay. Nee, nee, nee, niet echt. Ik, ik vond dat er wel wat leuke tips bij zaten. Maar ja, ik heb natuurlijk niet... Uh... De, de schoonmaak zoals jij die hebt uh, nou, net uh, zo, vers is, achter me kiezen. Uh, het is echt een nachtmerrie, ja. Ja, ja. Ik vind het fantastisch dat je dat even met me wilde delen, Mario. Ja, graag gedaan. Mooi verhaal. Ik heb, dit, ik heb dit nog nooit eerder zo gehoord, kan ik je vertellen. Ja, Eens is de eerste keer, hè? Ja, Eens is de eerste keer. Heb je nou ook een verhaal waarvan je denkt... nou, dat moet ik even met je delen strijden? Iets bizars, iets ontzettend geks waar je achter kwam... op het moment dat je ging samenwonen met... Uh, de man of vrouw waar je van, uh, van hield. Of waar je van houdt. En dat het zo'n ding werd. Dat het uiteindelijk een niet te overkomen. Ja. Drempel. Niet te overkomen berg was. Waar je dan uh, tegenaan liep. 080112. Ik moet lachen jongens. 0801121 0801121 0800, -1 -1 -1. 0800 -1 -1 -1. mag naar lust. Eigenlijk wil ik dat wel. Ex van Mario. Als jij nu zit te luisteren. Ik ben niet zo'n ster met opruimen. Je mag best s'nachts bij mij komen schoonmaken. Mijn ramen moeten altijd wel gelapt worden. Ik zou het best wel ontspannen vinden. Ik zou gewoon doorslapen, denk ik. Goed, deel je verhaal met mij. Ik heb een heerlijke plaat klaarstaan... om het de derde uur mee af te toppen. Afkomstig uh, van de film Rabat. Prachtige film over een roadtrip... Uh, van Nederland, van Amsterdam... naar uh, het Marokkaanse Rabat. Drie Marokkaanse vrienden die elkaar goed leren kennen... tijdens die roadtrip. En deze zanger... Producer, schrijver, hij kan eigenlijk alles. Nederlands toptalent, by the name of Jay, schreef voor, dat, uh, voor die film dit nummer. Ik leef. Rabat-taxi-sessie. Jay. Sexy, ik hou mijn geest vrij. Beperk mezelf niet tot de plaats waar ik woon. Nog mijn naam, nog mijn leeftijd. Ik heb veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Ik ben vandaag de dag wie ik wil zijn. Dus wat de bok is nou bekend zijn, kan me nog minder schelen waar de trends zijn. Sorry lieve schat, maar ik krijg een dikke bak. Ik heb geen milli op de bank en geen creditcard op zak, maar ik leef, ik leef, ik leef. Ik leef. Vandaag tot dag ik leef, ik denk niet aan morgen. nee Ik bleef, ik leef, ik doe wat ik wil doen vandaag. Ik leg ik leef, ik zal dat ik leef, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Ik hoe dat ik leef, hoe, hoe, hoe, mij verteld, ik kan alles in het leven, maar luister goed Zolang je ook doet wat je moet, voeg het woord bij de taak Volgens mij praat ik van mijn hart op de voet Ik doe alles wat ik wil doen, shit dat gaat Dus is de helft van mijn hart, ik ben meer, ik ben mens Ben mezelf, noem het raar, noem het gek noem het vreemd Kies maar rij noem het maar, noem het sterk, Ik bent je waar, echt waar Ik leef, ik leef, ik leef Ik leef, van dag tot dag, ik leef Ik leid even opdraaien aan mijn, uh, aan mijn prachtige verkering. En een van de redenen dat ik denk dat ik snel met hem moet gaan samenwonen is omdat we bloedjevloed op elkaar zijn. Maar ook omdat hij laatst bij mij thuis kwam en zei schatje je moet even dit nummer horen. Het is echt een toffe nummer. Echt een toffe plaat. Ik zei oh Jay dat vind ik een goede artiest. En toen kwam dit nummer voor mij en toen dacht ik ja dat zijn dus de plusjes van als je vaak samen bent. Ik denk ja, we moeten gewoon samenwonen. Want dan ontdek je dus allemaal leuke dingen samen. Maar soms ontdek je ook dingen waarvan je kan afvragen of dat nou ontzettend leuk is. Tim, goedenacht. Goedenacht, uh, hallo. Tim, hi. Jij bent pas geleden gaan samenwonen... en jij ontdekte niet een, uh, een leuke plaat die je dan nu samen beluistert... maar een eigenschap of een bepaald soort gedrag. Waar je, je vraagtekens bij hebt bij je vrienden. Dat klopt. Ik uh, heb nu ongeveer een uh, jaar relatie met een, uh, een meisje van zimbabwe uh, uh, afkomst... Oké, okay, wat cool. En, en uh, ja, ja, dat vond ik dus ook. Ik denk dat is wel uh, een heel erg toffe ervaring. En we uh, leven eerst nog uh, gescheiden. Oké, okay. wacht maar je zegt, ze komt uit Zimbabwe, maar dat is niet de reden. Je werd gewoon verliefd op haar en je vond het gewoon leuk. Lekker andere cultuur, ook spannend, bijzonder mooi. Beetje. Dat klopt. En uh, ik denk nou dat uh, geluk dan moeten we gaan delen. En uh, ja, we gaan samenwonen. Dus we zijn op zoek gegaan naar pas een eindje. Even, en uh, dat hebben we gevonden. Maar ja, gaandeweg uh, de eerste nacht rond samen samenwonen ben ik toch achter een aantal uh, ja, bijzondere gedragingen van haar uh, te weten gekomen. Ik vind het helemaal spannend, ook hoe je dit aan het vertellen bent. W okay. want, want waar kwam je dan achter? Nou, ze bleek uh, onderdeel te zijn van een of andere Kult of, nou ja, geen secte vind ik het een, een, een moeilijk woord, oh. maar ze, ze had laat in de nacht en vroeg in de ochtend een aantal vreemde. Um, ja... De, um, ze moest een aantal rituelen opvoeren elke, elke morgen. En ik wist begon in het begin niet wat ik daarmee aan moest. Tim, rituelen? Ja. Bedoelen met rituelen? Uh... Want een ritueel kan alles zijn. Kan een baddenritueel zijn? Ze moeten elke ochtend lekker met een bepaald soort sch schuimpje of cremmetje in bad. Ik, wat? Rituelen? Uh, dat klopt. Nou, ik, dat bedoel ik niet met badden of zo. Ik denk, zij is een bepaald van... Uh, ik, ik, ik ben er zelf ook nog steeds niet helemaal achter wat er nu eigenlijk inhoudt. Maar zij moest een bepaald... Uh, uh, zij aanbidt iets. Zij aanbidt iets? Ja, uh, net alsof ze een bepaalde god vereert of zoiets. En... Ja, s'morgens om, uh, om vier uur uh, word ik in één keer wakker. En dan is zij daarmee bezig. En uh, dan moet zij een bepaald ritueel voeren, zo noem ik het altijd maar. Net alsof zij een bepaalde god vereert, waar ik vanuit mijn Nederlandse cultuur echt de balverstand verstand van heb. Maar dat is wel, wel haar vaste... Haar, haar, haar vast, uh, uh, um, ritueel. Ja. Ja, maar wacht ja. even, maar, want wij zijn daar niet bij. Vier uur s ochtends zeg jij, oké, okay, nu verplaats ik me even, ik lig even in jouw bed, ik heb mijn ogen dicht. Het is vier uur, ik doe mijn ogen open en wat zie ik dan? Um, ze staat op, zij loopt eerst naar de keuken of naar de badkamer om een uh, bak met water te halen. Ja? Ja, dat is op zich niet zo raar, want ja, ik was mezelf mooi ook, alleen doe ik dan niet een bak met water. Oké, okay, en dan? Ja, dan, dan, dan haalt ze daar een aantal, uh, dan ze een aantal uh, parels tevoorschijn. Parels? Parels, ja. Okay. ja een, een, een, een parelketting. Oké. Okay. Die laat zij van links naar rechts door het water invieren. En dan begint zij allerlei in haar eigen taal uh, gebeden te, te, te. prevelen. De preveling. Hij kwam iets niet op voor. Ja, ik ervoor, dank ja, je. denk ik, ik, gooi wat, uh, ik gooi eens wat op. En dat gaat van, van zacht naar steeds veel harder. En dan denk ik bij mezelf: uh, <tus> ja, wat is dit dan? Heb je ik het dan gevraagd aan haar? Want jullie wonen nu in één huis. Lijkt me wel een gesprek dan. Ja, God, dat klopt. Maar nee, dan denk ik we wel bij schat, wat ben je mee bezig? Maar, uh, ja, dat hoort dan bij haar religie. Dus daar heb ik dan op zich wel respect voor. Alleen ja, mij storen het natuurlijk wel in mijn slaap. Dat vind ik wel bijzonder. <laughs> ik moet een beetje grinniken omdat, omdat ik, ik weet dat het zo werkt... dat op het moment dat je echt gaat samenwonen... ik weet het niet uit ervaring, maar ik hoor het de hele tijd... en ik zie het overal, dat je dingen van elkaar ontdekt. Maar is dit nooit eerder ter sprake gekomen? Nooit? Uh, Tijdens nou, de relatie, voordat jullie samenwonen? Dat ik, zij... weet wel. Ja? Ik, ik weet wel wat zij niet christen is, maar... Dat ze dit uh, om een of andere uh, reden midden in de nacht moet doen, dat was niet bekend bij mij. <laughs> dat, was een, dat was een soort, dat ja, was een dat, soort uh, verrassing. Het hoeft ook niet tijdens haar werk te zijn, want het is gewoon s'nachts of in de vroege ochtend. Dus, dan, en het dat, is elke ochtend? Uh, door de week wel. Uh, in het weekend ga ik ook al met haar uit en dan, ja, dan, dan wordt het toch wel, wel eens wat vaker later. Dus nu is met een paar vriendinnen opstap. stap. Uh, da daarom kan ik er nu ook vrij over spreken. <laughs> Maar... Het <laughs> zit uit, dus je denkt... Nou, Sarai, bel jou even en even vertellen hoe het zit. Nou, dank. Dat vind ik altijd. tof. Ja, ik, ik, ik denk dat mezelf dat vermoed ik hiermee. Het is wel zo van... Voor mij Max, hoor. Ik bedoel, ik, bedoel, ik, bedoel, ik, ik, ik heb een, vrij, een zeer vrije relatie. Maar ja, ik word er wel elke, elke morgen heel vroeg wakker van. Ik vind het maar een beetje vreemd. Hoe zou ik dit bespreekbaar kunnen maken? Ja, dat, daar vraag je me wat in. Dat. Ik, uh, wat ik sowieso kan doen is... Uh, um... Um, even dit oppakken met, uh, met Wil, Wil Berghuis, onze seksologe. Dan kan het ook zijn dat je dat uh, volgende week hoort. Dat, zij kan een, een echt advies geven, want zij is daar bekwaam voor. Bekwaam in, moet ik zeggen. Okay. Ik denk dat je... Ja, ik denk dat je moet... Ja, wat zou ik doen? Um, ik zou wel vragen wat, wat het ritueel betekent, überhaupt. Ja, dat is misschien voor de... Voor de sowieso over de relatie een, een goede ja, ja, zo van wat ben je daar aan het doen? En dan zou ik kijken of ik, of ik een soort afspraken zou kunnen maken... of dat misschien in plaats van vier uur ochtends... naar nou, acht uur ochtends... dan is het een mooie, mooie wake-up call, toch, elke ochtend? Dat klopt. Jeetje. Wil je mij nog even terugbellen volgende week? Ik ga het even bij Wil voorleggen. Dat is goed. Misschien kunnen we volgende week even bellen. Is, misschien, ja, ik vind het wel... Uh... Want ik ben echt ook benieuwd wat dat dan betekent... Het ritueel. En ik vind ook tof dat het nog geen dealbreaker is voor jou. Jij zegt, ik wil het gewoon bespreekbaar maken. Ik heb niet zoiets... Net als het gesprek wat ik hiervoor had, uh, voor het nieuws... had ik, een, uh, had ik uh, iemand aan de lijn die zei... Nou ja, mijn vriendin die uh, maakt het dwangmatig schoon in de nacht. En daar heb ik het op uitgemaakt. Maar zo sta jij er niet in. Nee, ik vind het eigenlijk ook wel spannend aan de ene kant. Jij vindt het wel spannend en interessant. Ik, ben, ja, ik, ben, ik sta altijd open voor... Uh voor vreemden en, ja, vreemde en nieuwe dingen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat dit voor onze relatie zou kunnen... Uh, of dat ook een, een goede aanvulling zou kunnen zijn... of het verrijking misschien. Of, ja, wie weet. Laten we afspreken, uh, Tim, dat, um, dat jij in elk geval vraagt aan je vriendin... Uh, waar dat ritueel voor staat. Oké. Okay. En dan ga ik even polsen bij onze seksologen... van nou, hoe zou je het best dat een belangrijk gesprek erover aangaan... en dat we, dan, dat we dan volgende week ergens een beetje oplinken. Dat is goed. Laten we dat doen. Leuk. Want dan mag je volgende week even terug. Ik vind het leuk. Ik heb, een, uh, ik heb een nummer voor je klaarstaan, Tim. Van de Robert Cray Band. Don't be afraid of the dark. Dag. Omdat je er zo positief mee omgaat. Vind ik heel leuk. Ik doe je nog, vader. Tot, Tot volgende, volgende week. Dag. Get a night, baby. Laatste ronde in Boyd's Bar. En wij mogen erbij zijn. Hartstikke fijn. Edwin, Olaf, Sari, Jennifer, Arco en Sheraldienetje. Die praten over de voordelen versus de nadelen van het samenwonen. Boyd's Bar. Waar ik eigenlijk heel benieuwd ben, wie van ons woont samen? Echt officieel. Met een Met een, met een man, partner? Met een of met met met met met partner? Jou, ouders? Of... Oh, ik woon met een <laughs> Dat, Dat is hetzelfde als ja, met drie echtgenoten e samenwonen. Samen. Ik woon met een vriendin samen, ja. Woont niemand samen? Nee, nee. nee. Ja, ja, ik half-half. We wel. Ja, ik lat al twintig jaar. Dus wij zijn in nu een beetje half samenwonen? Ja, ja, ik woon wel samen. Maar ik ben er wel tegen. Ja, ik wil wel samen, maar niet met iemand, maar met mensen. Gewoon. Ja, dat je, je denkt we wel wilde vrienden. Samenwonen. Ja, dat is samenwonen. Het maakt niet uit of, of je vriend of vriendin is. Gewoon. Heb je dan Shen, zeg maar, loop jij bloot door het huis? omdat weet je, Dat is uh, Basje. Ja, of ik zou denk... het wel doen, maar we hebben best wel open ramen, dat ik denk van hoe... Ja, hoe, hoe maar zeg maar, is. als je de deur uit en je bent topless, zou je, is dat dan iets dat je denkt, oh nee, Basje is in huis, ik trek even een hemdje aan? Ja, denk toch wel. Ja. Ja. En met een huisgenoot wonen? Want ik heb dat ook een, maar één keer gedaan met een goede vriend. En dat was ook niet zo'n succes. Want dat, die vriendschap leed daar wel echt onder. Maar dat is, jij bent heel vies, toch? Of niet? <laughs> nee, het kan echt heel en leuk zijn. Op. En ik heb ja. ook één keer een gast gehad. Daar werd ik echt helemaal gek van. Maar die andere drie keer was echt super gezellig En ik mis ik het vind. soms ja, nog wel ja Ik heb ja. Ook wel veel ja. plezier ik heb ook gehad, gehad, gehad, hoor. Even met kunnen wonen met vrienden. praten in de keuken met z'n allen. Of in de nou. woonkamer. Gezellig. En dan... Zonder je daarna weer af in je eigen kamer. Maar prima, gewoon. Ja, ja. ja. nou ja. ja. Ik kan me niet voorstellen om alleen te wonen. Nee, ik vind dat het is ook... Zo fijn. Als, als, alleen wonen is ook wel heel fijn. Ja, ja. maar ik, ik moest denk, wel wennen. Ik ben toch wel echt iemand die heel graag met mensen wil zijn. Ja. Ik ben niet iemand die even een filmpje gaat kijken in zijn. eentje. Nee, nee, nee ik heb wel echt twee, echt. drie avonden per week nodig... heb ja. ik echt helemaal niemand om me heen ja, ik ook. Ja, ja, dat heb ik ook wel. Maar dan sluit ik me liever op in een kamer... dat ik nog wel eventjes ja, naar iemand toe kan lopen of zo. Als ik daar zin in heb. In plaats van dat ik echt helemaal alleen woon, ik weet niet. Maar ik heb nooit helemaal alleen gewoond. Nee, dat ook. nee ik ook niet. Nee, ik woon nog steeds eigenlijk helemaal alleen. Dus, maar met mijn vriendje, ik, ik moet altijd wel een soort van afspraak maken. Nee, maar vanavond... Het is blootloopavond. Dan, blootloopavond. <lacht> ja, dan, uh, ja, dan wil ik even, even alleen zijn. En ja. ja, dat is op zich wat chill. En uh, die afspraak had ik ook gewoon. Als ik een ja. avond alleen wilde zijn, zei ik gewoon... Dan ga maar naar je vrienden of andersom. Ja. Ik heb er, ooit één keer mijn beste vriendje in huis gehaald. Die kwam uh, twee maanden bij me wonen. En dat werd echt te gezellig. Gewoon dat we het wel goed konden vinden. Het escaleerde echt helemaal uit de hand. <lacht> het escaleerde uit de hand. Dat op een gegeven moment mijn vriendje zei... Oké, okay, nou, nu gaat hij eruit of ik eruit. Oh joh. Even oh, korter, seks? Ja, oh. Een beetje korter de bocht. Maar, maar het was wel echt le leuk. Het was echt leuk. Gezellig in de zin van... <lacht> nee, uit, nee van geen seks. Nee, maar gewoon. We zaten door te beppen en blootjes te roken. En... Deuk. kleine los. feestjes hebben. Ja, nou niet helemaal los, maar wel een beetje bosser. losser, losser, losser. Losser. Losser. Losser. Dan ging ik losser, losser. Hoe heb jij dat ervaren dan? Ja, ik vond het hartstikke leuk. Oh, maar dat het was. <tut> ik was, ja. ik, was uh, ik was even dakloos, dus het was een beetje uit nood geboren. Maar het, het was echt mega gezellig. Um, ja, alleen het. Het, het, het was niet een, een, een constructie wat blijvend was. Dus ik was te gast. Ik zag mezelf ook meer te gast dan dat ik uh, samen woonde. En daarin was het wel leuk, want... Ja. ja, dan kom je elkaar een beetje in elkaars dagritme. En dan, en dan leer je elkaar al kennen van kanten die je helemaal niet weet. Van. Toen ook geleerd heb van, de eerste uur moet je gewoon niks tegen Edwin zeggen. Of tenminste geen, je mag wel iets zeggen, maar niet een vraag stellen waar hij over na moet denken. Nee, Dat je moet je gewoon niet weten. Ja. ja. Ik vind het andersom ook wel leuk. Als je dan bij iemand blijft slapen bij een meisje en dan kom je in de keuken in de ochtends of in de woonkamer... en dan krijg je die, wie ben jij nou weer, blik van die huisgenoten. Dat is wel oh ja. een mooi moment. Oh. Oeh, ja, lastig. Alweer iemand? Ja, die ja. Deze kennen we nog niet. Ja, precies. Herkenbare scenario's in Boys Bar. Natuurlijk heb ik het niet over mezelf. Goed, straks ga ik bellen met onze Wil Berghuis. Niet voor de vraag van Tim, die we eerder hoorden... met uh, zijn Afrikaanse vriend met bijzonder ochtendsritueel. Daarover volgende week meer. Maar wel met een andere vraag. En ik heb nog een prachtige column van een andere Tim klaarstaan. Namelijk onze BNN-Tim. De broer van Roos, dat allemaal straks. Maar eerst a Bruno Mars met Just The Way You Are. I'm We hebben ontzettend veel jong talent rondlopen bij BNN. En Tim is zo'n voorbeeld van een uh, jonge getalenteerde schrijver, presentator, creatief wonder en, uh, en mooi boy, zoals we dat noemen in het Elke week schrijft hij exclusief een column uh, voor deze show, voor lust. En in uh, die columns deelt hij meestal uh, naar eigen zeggen waar gebeuren verhalen. Tim, hoe heet je column deze week? Ja, de column van deze week heet samenwonen. Wat doe jij nou? riep mijn vriendin verontwaardigd. Ik? zei ik met een dubbele tong. Ik sta mijn territorium af te bakenen, schatje. Dit kan zo niet langer. Straalbezopen stond ik in mijn blote reet een hoek van de huiskamer onder te zeiken. Even laten zien welk deel van het huis van mij was. Zoals menig dier dat ook in een bos doet. Dat ik geen dier in een bos was, deed er verder helemaal niet toe naar mijn idee. Ik deed dat niet zomaar natuurlijk. Een van mijn pas behangen lichtroze muren onder zeiken. Mijn vriendin was bij mij ingetrokken en had het huis haar gelijk even eigen gemaakt. Lichtroze muren en vitrage. Sterf. Ze had alles ook opnieuw ingedeeld en mijn spullen even gesorteerd. Mijn verzameling mini-neushoorns, weg. Mijn cowboyhoed, weg. De lijst met foto's van konten van mijn vrienden, weg. Allemaal weg. Ze woonden nu een week bij me in en ik trok het nu al echt niet meer. Uit ellende was ik mezelf moed in gaan drinken. Ik en mijn krat bier. We gingen een front vormen tegen het stuk vrouwenterreur wat mijn huis overhoop kwam gooien. En het was gelukt. Na 9,5 en een half flesje bier was ik op het werkelijk briljante plan gekomen om mijn territorium in huis af te gaan bakenen. Prima plan, alleen was het zondagmiddag half twee en waren mijn schoonouders op bezoek. Hoe dan ook, aankomende maandag woon ik weer alleen als vrijgezel met mijn verzameling mini-neushoorns gewoon weer op de schouw. Ik zeg missie geslaagd. Juist hem Tim. Trots op jou. Volgende week weer een column van Tim. Ik heb... Uh een plaat klaarstaan. Of eigenlijk heeft onze producer Angelique die, uh, die klaarstaan. Afgelopen dinsdag kwam haar album uit. Het nieuwe album van Jill Scott. The Light of the Sun. Mijn producer Angelique krijgt helemaal blozende wangetjes. Als we de naam Jill Scott noemen. Dus voor haar draag ik, eh, draai ik... Draag ik... Draag dat aan jou voor. Draag ik voor jou zo in love. Samen met Anthony Hamilton doet Jill Scott het. Prachtige plaat, Prachtige plaats.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 See you. onze e-mailbox uit van vragen die worden gesteld aan Wil Berghuis... onze huissexologe. En deze week heb ik er ook weer speciaal eentje voor haar. Desiree 25 uit Winschoten. Wil, goeienacht. Goeienacht. Ik lees voor. Beste Wil, ik heb al vijf jaar een relatie met een lieve jongen. We hebben in de tussentijd erg veel meegemaakt. ziektes en een kleine breek. Maar toch hebben we alles doorstaan en houden we veel van elkaar. Maar nu gaat het weer iets minder. Hij is gestopt met zijn studie en op zoek naar een baan... maar dat wil niet echt lukken. Daarom zit hij nu in geldnood en lukt het hem maar niet... om een geschikte baan te vinden. Omdat het niet lukt met zijn baan is hij heel vaak heel depressief. Ik wil hem heel graag helpen... Maar hij geeft aan dat het allemaal wel goed komt. Maar ik zie, terwijl hij dat zegt, dat hij verder in de put raakt... met elke rekening, schuin streepje, kassobrief die er binnenkomt. Zelf heb ik ook geen riant salaris... dus ik kan hem financieel ook niet echt bijstaan. We wonen nog niet samen, maar ik merk dat hij de laatste tijd liever alleen is... en ook niet zoveel uh, zin heeft in seks als ik bij hem ben. Wat kan ik doen, uh, Wil, om hem uit de put te helpen... en hoe zorg ik dat hij weer aandacht heeft voor de mooiere dingen in het leven? Groetjes, DCD. Ja, dat ja, ja, is... Uh... Ja, lastig, uh, ja. lastig voor Desiree. En uh, ik, weet je, het is heel apart. Ik ik hoor vaak uh, bij mij in de spreekkamer allerlei uh, uh, problemen. En uh, dan hebben mensen iets van... ja, en we hebben dat probleem... en uh, we hebben ook geen zin in seks. En, maar volgens ons heeft dat niets met elkaar te maken. Nou, en dan probeer ik uit te leggen... dat het heeft alles met elkaar te maken. En in dit geval is dat ook zo. Want het klinkt heel raar, hè, dat financiële problemen... en ik begrijp van haar verhaal dat dat best uh, heftig is. Want ja, hij uh, is gestopt met zijn studie... en, en hij uh, ja, heeft eigenlijk geen inkomen. Maar ja, hij moet toch zijn rekeningen betalen. Dus uh, nou, dan, dan kun je aardig van in de put raken. Hè. Financiële problemen. We staan ook echt in de top drie als het gaat om uh, uh, factoren die heel veel stress uh, uh, kunnen veroorzaken. Hmm. Eh, dat wordt vaak heel erg onderschat, maar mensen kunnen echt enorm wakker liggen van, uh, van financiële problemen. Ja, zeker als ze ook niet zien hoe dat in de nabije toekomst uh, dan uh, Nee, dus opgelost er zit ook geen lucht worden. in, hè. Nee. Dat, dat, dat weet hij eigenlijk ook niet, want ja, hij weet niet wanneer hij weer uh, een beetje inkomen krijgt. Dat kan uh, misschien binnenkort opgelost zijn, maar dat kan misschien ook nog twee jaar aanhouden, wat oh, ja, ik niet hoop ja. voor hem. Maar het kan wel. Ja. En dat heeft ook zijn invloed op, op je stemming, hè, hoe je je voelt. Nou, dat zegt ze ook. Hij wordt er heel vaak uh, depressief van. En uh, depressief, dan, uh, dan, dan ziet dat er vaak uit als iemand is heel somber, heeft nergens zin meer in en hè, uh, neemt weinig initiatief en um, ziet nergens meer de vrolijke kant van en heeft ook geen zin in seks. Hè, want dat hoort er ook bij. Als je je ja. niet goed voelt, als je somber bent, dan heb je geen zin om te vrijen. Dus dat hoort daar helemaal bij. Dus ja. uh, zoals zij het beschrijft, denk ik van nou, zolang hij in deze situatie blijft... Hè, kan zij daar eigenlijk niet zo heel erg veel aan veranderen. En um, zij vraagt ook van wat kan ik doen om hem uit die put te helpen. Ja, zij kan er niet voor zorgen dat hij weer uh, een inkomen heeft... maar um, wel helpen bij het solliciteren. Ja, ja. Moet, moet, je dat, moet je dat pad opgaan? Want ik heb daar zelf altijd, ik vraag me dat altijd af. Mm -hmm. Ze hebben veel meegemaakt, samen schrijft ze. Ze kennen elkaar ook al goed, vijf jaar relatie. Um, werkt dat als je dan actiever, actiever uh, iemand soort bijna bij de hand pakt en zegt. Nou, kom, dan gaan we solliciteren. Of kom mm -hmm. dan gaan we dit doen. Werkt dat wel? Mm -hmm. Nou, je moet er niet te ver in gaan. Maar wel een beetje. He, wat belangrijk is als iemand zich depressief voelt. Uh, om wel een dagstructuur te hebben. Dus om wel te zorgen. Iemand moet wel uit bed. Want hij zal de neiging hebben om de hele dag maar een beetje in bed te blijven liggen. He, om wel uit bed te gaan. Regelmaat in je leven te houden. Op tijd eruit. Op tijd naar bed. Uh, goed te eten. Goed te slapen. Weet je. Dat, dat soort dingen. Daar kan ze hem wel bij helpen. En ze kan hem ook motiveren. En zeggen van nou kom op joh. En he, dat kan ze doen. Maar ze moet ook rekening houden met zichzelf. Ja. He, want je kunt daar natuurlijk heel erg ver in gaan. Uh, ja, dat het jezelf ook heel veel energie kost. En ondertussen, zij moet ook... Ik weet niet of ze werkt, maar ik neem aan van wel. Ja. He, dus, uh, zij wel een uh, salaris. Ja, daarom. Dus zij moet ook werken en leven. En uh, het moet natuurlijk niet zo zijn dat ze zichzelf daarin gaat verliezen... en dan zelf ook depressief wordt. Moet, dus... ze, moet ze haar, haar eigen, haar eigen seksdrive... ligt op dit moment wat hoger dan die van hem. Ja. Moet, ze daar, moet ze dat accepteren? Of moet ze ook op dat gebied proberen um, hem soort mee te trekken? Ja, ook daar een beetje midden in zoeken. Want uh, kijk, uh, uh, seksualiteit, de behoefte aan seksualiteit, hangt natuurlijk ook samen met hoe je je voelt. Hè? Ik zei al, en ook met je omstandigheden. Dus bij hem is dat nu niet zo, maar het kan wel zo zijn dat als zij ze verhoor of ze willen lekker knuffelen, hè, dat, dat er misschien toch iets van, van zin met hem ontstaat en dat het toch ontaart in vrije. En dan heeft hij misschien achteraf een heel prettig gevoel, want vrije kan wel heel troostend zijn. Hè. Kan, kan op dit moment, als je je beroerd voelt, toch heel fijn voelen. Dus uh, ik zou het niet helemaal stilleggen. Maar uh, ja, daarin toch uh, een beetje proberen om hem te bieden wat hij graag wil. En hij vindt het misschien wel fijn om, om lekker te knuffelen, om intimiteit te ervaren. En van daaruit kan er misschien wel wat, wat contact ontstaan. Maar goed, het zal minder zijn als, als, ja, als dat hij zich fantastisch voelt. Ja, dat, dat is, dat, dat is duidelijk. Dat is ook logisch. Ja. Even worst case scenario. Stel nou dat hij inderdaad pas over twee jaar die baan vindt... en eerst nog dieper wegzakt in die depressie. Wat mm -hmm. is dan voor die relatie de beste oplossing? Nou, ik denk, als hij inderdaad uh, uh, kenmerken heeft van een depressie... en dat moet natuurlijk wel officieel gediagnosticeerd worden... want dat hebben honderdduizenden mensen in Nederland... Hè, dan, dan moet hij daar wel hulp voor zoeken. Want uh, alleen uit een depressie klauteren, dat kan wel. Maar dat is wel heel moeilijk. Hè, dus ik denk wel dat hij, uh, en je merkt nu al... hij gaat zich steeds meer isoleren. En dat is wat depressieve mensen vaak doen. En dat is juist fout. Uh, dus uh, ik denk wel dat je moet motiveren dan... om in ieder geval bij een huisarts even langs te gaan... en hier eens even over te praten. En dat de depressie kun je het beste bestrijden... door uh, zowel pillen als praten. Dus... Um... Daar moet je wel rekening mee houden. Want het kan nog erger worden hè, dat hij nog depressiever wordt. En helemaal nergens meer toe komt. En uh, zelfs niet meer solliciteert. En misschien ook nare genoegens krijgt dat hij niet meer wil leven. Of. Nou ja, het, het allerergste geval. En nou. dat moet natuurlijk niet. En nog even aanvullend: het ligt niet bij haar. Okay. Dus uh, zij kan hier niks aan doen. Het is gewoon iets wat, wat met hem te maken heeft. Dus stel haar en... misschien een beetje gerust. Ja, oké. Okay. Desiree, um, je zit te luisteren. Ik hoop dat je iets uh, hebt aan het antwoord. Hou ons op de hoogte als je wil. Wil heeft je twee setjes tips gegeven in de eerste instantie... om hem een beetje eruit te trekken en ook wat te doen als het erger wordt. Mocht je ons op de hoogte willen houden, dan vinden wij dat erg fijn. Andere vragen aan onze seksologen kunnen ook gemaild worden... naar lust.bnn.nl. Wil, dankjewel. je Graag gedaan. Dag. die ene. It is what you do met mij.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 Zo lang op wacht. Je bent degene die zo lekker. lacht, Oh Diana, Diana Misrad. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Sommige dachten dat ik Gil Belen was of Kunne Sander, want die zouden dan na zo'n leuk liedje. Je hoorde Campion Lucky Fans met hun liedje Diana, Diana. Die zouden dan een versie hebben en, en die ging dan oh Saraiiden. Maar dat dat ik ben gewoon ja, dat heb je nog dat heb ik nog niet. Campy of Lucky Fond als je zit te luisteren. Ik wil een soort custom made versie van jullie leuke liedje. Ik heb mijn draaim bijna elke week ik vind hem zo leuk. Ik wil een soort Saraiida versie. Ik ga jullie gewoon even bellen. En dan draai ik volgende week draai ik weer jullie plaat en daar dan achteraan de aangepaste versie de Leuk, leuk, leuk. Goed, we gaan door met de liefde. Joris en de liefde. Want elke week gaat onze liefdesgoeroe, zo noemen we hem, Joris op pad. En hij komt altijd thuis met een mooi verhaal over de liefde. En dat die liefde grensverleggend kan zijn, dat ontdekte Joris ook deze week weer. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan? Lekker samen in bed liggen en samen wakker worden. Ja? <laughs> ja, dat gevoel. En met ja. wie word je altijd wakker? Ja, met mijn vriend. Met ja. je vriend? Ja, maar vanmorgen niet, want hij kwam net thuis van het stappen... en ik ging net de deur uit om te werken. Dus uh, dat hebben uh, we elkaar net gemist. Dus daar kijk ik nu wel erg naar uit, naar die liefde. Morgenochtend. En hoe hebben ja. jullie elkaar leren kennen? In Cameroen uh, heb ik hem leren kennen. Oh, dus, Toen uh, maar. Uh, ja, hè? Dat is een eind weg. <laughs> ja, hè? <laughs> ja. <laughs> en uh, hij komt er ook echt vandaan? Ja, hij komt er ook echt vandaan. En jullie kwamen elkaar tegen tijdens een vakantie of zo? Ja, ik ging vrijwilligerswerk doen uh, voor een NGO in uh, Cameroon... voor Knowledge for Children, uh, voor uh, een schoolboekenproject uh, op uh, basisscholen. En uh, hij woonde in dat dorpje, dus uh, toen kwamen we elkaar tegen. En uh, sindsdien uh, zijn we niet meer uh, onafscheidelijk geweest. Toen dacht hij, hé, hey, een West-Europeaan, daar ga ik eens verliefd op worden. <laughs> hij had er wel meer gezien, maar daar was hij niet verliefd op geworden. <laughs> maar bij jou was het in één keer raak. Ja, het was wel raak, inderdaad. Het ja, is dus af en toe wel meer Nederlander dan Cameroens, zeg ik wel eens, hoor. En, uh, maar hij is best wel strikt, wel houdt van op tijd komen en dat soort dingen. Dan denk ik, nou ja goed, het, is nog niet echt, het verschil tussen Cameroen en Nederland is nog niet zo groot denk ik. Je wordt verliefd daar en, ja. en dan neem je hem dan uh, gelijk mee in je koffer? Nou uh, ja, we hebben eerst drie maanden daar samen gewoond. En toen is hij naar Nederland gekomen voor drie maanden, even een beetje aftasten. En dan tussen veel bellen en dat is nog het lastigste. En dan weer aan elkaar wennen als je samen bent. En dan, dus dat is, uh, was ook wel weer heftig, uh, maar je bent er ook wel weer aan. Ja en nu is hij hier aan het studeren in Nederland. Dus uh, zijn we nu een toekomst hier aan het opbouwen. Er moet wel enorme liefde zijn volgens mij, zeker als je iemand meeneemt daar vandaan. Hij nou ja, meeneemt, ik zou eerder zeggen, hij heeft de keuze gemaakt om bij mij te komen. Dus dat is ook wel een aardige, een hele grote stap geweest. Dat ik van, ik laat mijn hele leven daarachter en ik ga met jou mee. Maar voor mij was het natuurlijk, hoe past dat in het wereldje waar ik al in zit in Nederland? En hoe, uh, hoe gaat dat? Werd er gereageerd dat je op hem was ja. dat hij naar Nederland zou komen? Nou heel uh, uiteenlopend. Aan de ene kant van, oh, een donkere man, die is sexy, die kan lekker dansen en is goed in bed. <lacht> van die kant een Hele van lange lach... piemels, hè? Ja, nou ja, dat Wordt altijd gezegd. Ja, dus er werd nog even gecheckt. En, aan de andere en dat was ook zo. <lacht> <lacht> nou, daar laat ik me verder niet over uit. <lacht> Oké. Okay. En aan de andere kant, iemand die me een boek gaf van uh, een vrouw die met iemand in de Rimboe uh, terechtkwam, wat helemaal niet goed ging. Dus uh, die had het idee dat ik met uh, iemand uh, uit de Rimboe, een echte bosjesman, sta. Uh, <lacht> Ja, maar hij heeft ook gewoon... spijkerbroeken, mobiele telefoons zijn daar ook gewoon normaal, hoor. Dus uh, dat is voor hem net zo vreemd, zo'n borstjesman, als, uh, als voor ons. Dus dat, uh, die, die reacties eigenlijk, daartussen. Ja, hij, hij werd wel geaccepteerd direct? Ja, hij werd direct geaccepteerd, ja. Heeft hij nou ook boeken gekregen? Over, uh, net zoals uh, een vrouw uit het westen. En zoals jij een boek hebt gekregen over een vrouw in de man uh, in de Rimboe. <laughs> dat is echt een ontzettend goede vraag. Want dit, dat is er niet. Wij gaan alleen maar uh, over hoe je in Cameroen moet aarden. En de mensen. En dan ook nog over verliefdheid. Oh, dat is toch allemaal ook wel moeilijk. En je hebt hele fora's over uh, buitenlandse partners. Uh, waar je lotgenoten kan zoeken. Maar andersom is er niks. Nee, ja, of je moet dat al Nederlands kunnen en dat kunnen lezen. Maar andersom is er heel weinig bekend. Dus, maar ja, er zijn meerdere mensen met zo'n relatie. Uh, met iemand uit het buitenland. Dus dat schept wel weer een band. Maar het is waar. Uh, wij zijn veel beter voorgelicht En dan krijgen veel meer informatie op ons dak dan uh, de andere kant op. Is de liefde anders in Cameroen? Wordt dat anders gedaan dan in Nederland? Ja, ze gaan meer vreemd in Cameroen. Dat, dat is, uh, of, of ze denken dat je vreemd gaat of ze gaan vreemd. Het is meer een beetje zo. Maar uh, nou, dat is ook wel een beetje een voordeel hoor. Maar het is wel een belangrijk thema daar. Zo. Ook veel mannen met een beetje macht, uh, snel een paar meisjes en een paar, weet je wel, met de auto mee en uh, leuk op stap en uh, vrouw uh, liefst zit thuis. Dat is wel een issue, ook omdat uh, polygamie was ook uh, heel lang toegestaan. Uh, dus eigenlijk alleen in deze generatie, die nu uh, al wat ouder is hoor. Maar dat is eigenlijk de eerste generatie die uh, zich monogaam uh, verbonden aan een vrouw uh, door middel van het christendom. Dus dat is ook wel, uh, ja, dat is wel anders. Maar ja, dan heb ik het ook wel over plattelandsgebied in Cameroen. Hè. Stedelijk gebied is alweer veel verder ontwikkeld. Maar hij is monogaam. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, hij kan ook niet liegen, dus dat, <laughs> dus dat, uh, dat werkt niet. <laughs> Begint die dan te lachen? Ja, nou, hij, heeft het, hij kan niet eens proberen. Dus uh, nee, dat schiet niet op. Nee. Dat niet in de gaten te houden? Nee, nee ja, direct, ik, ik zie het zo als er iets aan de hand is. en Anders heeft hij het al drie keer verteld, dus daar uh, ben ik zo achter. <laughs> de liefde van je leven? Ja, ik denk het wel. Ja, voor nu in ieder geval wel. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Geen garanties, maar uh, ja... Het is tijd voor je portie en dosis liefde hier in Lust. En het is tijd voor heel veel goede muziek. Dat kan je heel goed combineren. En dat doen we dan ook met de liefdesplaat. En om een ode te brengen aan een grote liefde... belt vannacht Anouk. Anouk. Hi, goeiedag. Hi, goeiedag. Hi. Jij Gooi. wil een prachtige plaat aanvragen voor een prachtig persoon. Ja, klopt. Ryan Leslie. Ryan en Leslie wil je I aanvragen. You. Oh, je hebt meteen het nummer al uh, revealed. Uh, Ryan Leslie met I Choose You. En wie heb jij dan gekozen om dat nummer uh, aan op te dragen? Ah, Robin. Oké, okay. en je bent een beetje giechelig. Vertel. Ja, ik vind het wel spannend. <laughs> ik bedoel, uh, hij weet het niet, dus ik laat het straks horen of hij hoort het straks. En uh, ja, ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Oké, okay, hij weet het niet. Wat zijn jullie van elkaar? Um, ja, we hebben een relatie. Oh, jullie hebben wel een relatie. Hoe lang Ja. Bijna een jaartje, in de zomer een jaar. Bijna een jaar. En je dacht, ik wil dit nummer graag uh, voor hem laten draaien op de radio. En no. waarom dacht je dat? Nou, het was toen ik met, uh, met hem ging, zijn we naar het concert geweest. En toen hadden wij achteraf allebei, zeg maar, ja... vanaf dat moment ziet van, nou, dit wordt wel echt wat. Dit is wel meer dan gewoon, ja, moet je dat zeggen, gewoon een scharreltje, zeg maar. En uh, ja, dan hadden we allebei een beetje bij dat nummer. Dit is toch een beetje speciaal. Dus jullie gingen toen uit, uh, hadden ja. nog niet echt verkering, hoorden allebei het nummer. En toen kregen jullie dus allebei bij het nummer wat ik straks voor je ga spelen... Uh, in één keer het besef van, goh, dit moet eigenlijk meer zijn dan alleen maar een paar dates. Ja, ongeveer rond dat moment, ja. Oh, dat vind ik wel heel mooi. En uiteindelijk dus een relatie gekregen. Is dit de man van je leven, ja, Anouk? Ik denk het wel. Je denkt van wel? Oh, wat zoet. Ja. Wat zoet. Wat heerlijk. Nou, dan ga ik hem met liefde in mijn hart voor je draaien. Je mag hem nog één keer zelf aankondigen. Speciaal okay. naar Robin toe. Oké, okay, Robin, hier komt Ryan Leslie met I Choose You, speciaal voor jou. You introduce me to life that I've never known. When I'm by your side, that's when I feel at home. And my only intent is to make you smile, I promise. So believe what I say when I say I'm real. Cause there ain't no mistake in the way I feel Baby, open your heart and accept this love I give you uh, Over the others, over my pride Over the faults I have in my life I choose you, I choose you, I choose you, I choose you over the others, over my pride Cause you're the best thing in my life I chose you, I chose you, I chose you Yeah. Said I knew it was right, so I took the chance Disregarded the challenge of the circumstances Now you're too big a part of me to let you go, I promise, yeah. So despite the way that I make mistakes, and despite the direction this love may take, you can always be sure of me just have faith. I got you, this much is true, over the others, over my pride.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 De mooie liefdesplaat. I choose you. Ik kies voor jou. En het is bijna vier uur, dus ik wil je bedanken dat jij vanavond voor mij koos. En dat je lekker hebt zitten luisteren naar deze editie van Lust. Die ging over samenwonen. Op de vaalreep nog een mailtje van Erwin. Hi. Ik had drie jaar geleden een vriendin. En we hadden nog niet zo heel lang met elkaar verkeering, maar zij wilde gelijk samenwonen. Dat vond ik te snel. Ik heb het idee dat als je samenwoont, dat je dan niets meer voor jezelf hebt. Ik weet niet of mijn instelling klopt. Groetjes Erwin uit Huizen. Lieke. Goedenavond. Hi Lieke. Uh, morgen. Goeienacht. Goeie nacht. goede iets. <laughs> ja. We hebben het vannacht in Lust gehad over uh, samenwonen. En Erwin die vindt als je samenwoont, dan gooi je eigenlijk je eigen leven overboord. <laughs> ben je het met hem eens of denk je, nou, Ja, wel je mee. oude leven natuurlijk. Je leven Ach, verandert wel. Ja, ja. Heb jij wel samen gewoond? Oh. Nee. Nog niet. Nog niet? Nee. Je kijkt een beetje met een lieve glimlach. Zit het in de planning? Nou, uh, ik heb uh, nu bijna een jaar een relatie. Dus, uh, je zegt het alsof het dus dan elk moment maar moet... Uh... Nee, ik denk dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt hoe lang je een relatie hebt. Maar uh, hij, um, is, hij is christelijk en hij uh, mag niet uh, voor het huwelijk zeg maar, samenwonen. Oh, dus, je zegt het even heel mailtjes, maar dat is wel een ding, toch? Ja, dat is best jij wel... Ben, jij bent niet christelijk? Nee. Dus jij hebt die restrictie niet? Nee. En, en, en wat nu dan? Nou, het is wel grappig, want ik dacht eerst altijd over samenwonen. Van ach ja, dat is, dat is helemaal niet uh, voor eeuwig. En dat kun je ook weer verbreken. want Terwijl heel veel van mijn vriendinnen bijvoorbeeld denken... nou, als je gaat samenwonen, dan is het echt uh, zeker, zeg maar. Dan blijf je ook samen. De relatie, ja, precies. En ik dacht altijd van, nou, ja, het is gewoon lekker losjes. Dat maakt allemaal niet uit. En nu, door hem, denk ik van ja... als wij gaan samenwonen, dan is het ook meteen iets veel belangrijker. Terwijl het eigenlijk alleen voor hem is, maar... Door, voor, automatisch wordt het daardoor voor mij ook ineens een heel, uh, hele grote stap. Dus het is nu een soort bijna trouwen? Ja, eigenlijk wel, ja. Man, oké, okay, maar hij mag het dus niet vanuit het geloof. Wordt het dus zoals jullie een relatie houden dat, dat dat punt van samenwonen nooit komt? Jullie gaan gewoon meteen trouwen en daarna dus ontdekken of dat wel werkt in één huis? Ja, ja je moet je volgens mij eerst verloven en dan mag je samenwonen en dan... Uh... Wat spannend. Houdt het op? <laughs> Hey, over uh, 20 seconden ga jij de lucht in met 4-7. Waar ga je het over hebben, heel kort? Um, nou, ik ben wel benieuwd. Denk, weet jij waar ik vandaan kom? Ik weet niet waar jij vandaan komt. Oké, okay, nou vertel ik zo meteen dan. Gaan we het daarover hebben. Over waar je vandaan komt? Ja. Een leuk onderwerp. Ik kom van heel veel plekken, of kan dat eigenlijk wel? Nou, daar ben ik heel benieuwd naar dus. Ga ik even over nadenken. Samenwonen, waar kom je eigenlijk vandaan? Leuk, goede brug ook wel. <lacht> Beetje naar de basis, hè? <lacht> Radio 1 1 1 Lust IN